Op de A58 tussen Tilburg en Breda zijn bij Bavel drie auto's op elkaar gebotst. Een man kwam om het leven, een andere man en een vrouw raakten gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is richting Breda nog een paar uur afgesloten. In Siberië is een Russische helikopter neergestort en in brand gevlogen. Alle 18 inzittenden zijn omgekomen. De helikopter vervoerde medewerkers van een dochteronderneming van oliemaatschappij Rosneft. Die waren op weg naar een olieveld boven de poolcirkel. Direct na het opstijgen vloog het toestel tegen een andere helikopter. Die kon veilig landen. De werkzaamheden aan de A12 bij Arnhem zijn twee dagen eerder klaar dan gepland. Vanochtend vroeg ging de weg weer open. Vorige week vrijdag begon Rijkswaterstaat aan groot onderhoud tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Over acht kilometer werden het asfalt vervangen en de vangrail hersteld. Door de afsluiting moest het verkeer flink omrijden. In de haven van Vlissingen is gisteren een zeldzame Galago halfaap aangekomen. Het dier klom twee maanden geleden ongemerkt aan boord van een Nederlands vrachtschip. De bemanning noemde de halfaap Edwin. Ze hebben hem te eten en te drinken gegeven tijdens de reis. Op dit moment is Edwin in quarantaine bij Stichting Aap in Almere. Het weer, eerst in het noorden nog wat bewolking en mogelijk een spatje regen. Later overal zon. Het wordt 27 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg... Morgen wordt het met 24 tot 28 graden iets minder warm. Maar na het weekend wordt het weer ruim boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is R de 8 van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 luisteraars en we hebben hier een hele kijkers. ja zeker ja zeker heel op hengels uh, voor ons Engels, uh, ja dat is van alles te doen uh, tijdens deze uh, dag aan zee bijstand uh, aan zee nummer 12 we doen het nog even zonder koptelefoon maar de contact We geweest waarvoor hartelijk dank uh, ja wat gaan we doen uh, nou ja zoals voor ons het zal natuurlijk wel een, een reguliere programmering van ik twijfel af en toe onderbroken worden want eh, de tijd, zijn er zijn veel activiteiten hier bij Frankenteren aan de zee. Dus wellicht dat er wat mensen uh, opkrastig pluggen en uh, worden, kunnen uitnodigen voor een interview tijdens deze uitzending. Maar daarnaast hebben we natuurlijk de vaste uh, onderdelen zoals we zijn rond de van half vier. de evenementenagenda. En ze zeggen, handje, pen papier bij de hand. We hebben van alles te doen, in en rondom, een prachtige debat van Zandvoort. Het weerbericht, en dat verheugt mij enorm. Hij is voor uh, eenmaal weer aangeschoven, uh, Lex van de Hoorn, onze enige echte Zandvoortse weerman. En we gaan even praten over uh, wat voor uh, rare zomer we eigenlijk hebben. Want zo'n zomer hebben we in jaren niet gehad. En natuurlijk ook gewoon het reguliere bericht. Blijft het zo, want anders hoort het allemaal op de hoogte van alle drie. Dieren van de week, we hebben weer een nieuwe dieren van de week. Want vorige week hadden we Dalia. En Dalia heeft inmiddels ook een thuis gevonden. Dus we gaan deze week voor chip. Het gedicht van de week, ja, ik weet niet of het allemaal lukt. Maar het gaat over garnalen. Want we hebben namelijk ook garnalen Nou, hier op het strand. Namelijk natuurlijk makreelroken en roken. En meer van die heerlijke nijen. Dus hier van harte welkom om even lang te komen kijken hoe radio gemaakt wordt, dan wel wat voor muziek en instrumenten en dingen bij taal georganiseerd worden. Ja, we zitten bij het strandhuis, dus ja. kom gezellig langs. Kom gezellig langs. Uiteraard de Zandvoort Nieuws in het kort. Uh, we verder nog uh, wat we ons nog meer bezig hebben, de afgelopen week en de komende tijd. Kort, ook hier hebben we natuurlijk de Pit Report. Uh, want er is natuurlijk nieuws uit de wereld van de formule 1 en ik kan er pas geen zitje op, 8, 8, 8 op uh, van de sluier oplichten. Nicky Jaro gaat naar Renault. Hé? Uh, hey. ja. ja, hij gaat naar Renault. En uh, wat de motor die, <tie> die zoveel problemen opleverde, die krijgen de Nicky Jaro erbij terug. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar de, de lokale zender. We zetten hem zand voor. Dankjewel Albert Jan hij ah, krijgt heel veel lekkere muziek, waaronder deze de van de Pietsboy.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 She's my mom, so excitation Good, good, good, good, good, good so excitation Good, good, good, good, good She's my mom, so excitation she's, my, she's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind met de single The Good Vibration we zitten vanmiddag live op het strand van Zandvoort AC Strandpavillon nummer 12 dus kom langs en kom radio kijken en er zijn heel veel andere leuke dingen hier te doen dus ga zeker even een bezoekje brengen Zaterdagmiddag van CFM terug naar de jaren 80. Deze dame Rita in je hoort daar met Lusuminoe. Het is uh, inmiddels kwart over twee geweest. We dus zeggen nogmaals uh, goeiemiddag. Live vanaf het strand. Albert Jan, hoe bevalt het weer zo? Ik heb hier ook een Oh! Ja, zeg eens wat? Nou, ik ben bezig al. Ja, ja, ja. Ik ook, hoor je wel. Ik dus, uh... hoor je wel, ik zie je ook. Ja, heel goed. Heel goed. Is uh, het nou... tijd voor het nieuws? Nee, nee. Oh, we niet. Volgens het draaiboek huh? zouden we, zou we nu uh, of Marcel en Barbara aan gaan schuiven. En dat zijn de uitdagers uh, van uh, Strandclub ANC nummer 12. En wij zouden ze dus even gaan praten uh, over het gastheerschap en over uh, de strandtent. Maar ze hadden al aangegeven dat het waarschijnlijk wat moeilijk gaat worden omdat het uh, een gezellig druk is, zowel uh, binnen als buiten voor op het strand. Dus ik zal uh, maar zeggen wat er allemaal aan de hand is hier vanmiddag. En wie weet dat ze later in het programma nog wel even tijd vinden om aan te schuiven En dat is gastheer en gastvrouw. Toch even bedanken we voor het feit dat we hier weer aanwezig mogen zijn. Maar goed, dag aan zee. Je zei het al Rob. Bij uw standpunt aan de zee. Wat, wat is het teken van de dag van vandaag? Het is georganiseerd door de Zandvoortse Visvereniging. De, Zandvoorts, de, de Zeevisvereniging Zandvoort ZVZ-afdraak een gezellige promotiedag hier. En vandaag zal in het teken staan van het zeevissen en andere activiteiten zoals het roken van vis en vlees. Ook kunt u kennis maken met de actieve verenigingen. Het nostalgische strandtintje uit 1925 van Michiel Drommel wordt speciaal voor deze dag, is voor deze speciaal voor deze dag opgezet en is zeker een bezoekje waard. Het programma van deze dag is zeer gevarieerd. U hoort het al. Zo wordt er vis gerookt en schar en haring gebakken. En is er een demonstratie hoe scharren worden gedroogd. En hoe je moet uh, je garnalen pellen. Ook is het een kunst op zich om uh, um garnalen te pellen. Tevens leggen de ZVZ-leden uit... welk hengelmateriaal er gebruikt wordt bij het strandvissen. De KNRM en de reddingsbrigade, daar verheug ik mij enorm op... zijn ook vertegenwoordigd. En voor de kinderen zijn er leuke kinderspelen. Er worden netten geboet en het beschilderen van schepen is ook een onderdeel van het gevarieerde aanbod vandaag. De dag wordt georganiseerd omdat er bij de organisatie behoefte is om een vervolg te geven aan het week op aan de zee. Enkele jaren geleden is dit evenement roemloos ten onder gegaan. Terug naar die strandtent anno 1925. In de nostalgische strandtent van Drommel zijn diverse hoeden aanwezig die de bezoekers op kunnen zetten en maken gerust een selfie. Als aandenken voor deze dag. In de uit zeildoek bestaande tent staan allerlei uh, oude attributen en voor velen herinneringen op zullen roepen. Het strandtentje blijft nog tot en met 5 augustus staan op bij Standclub 12 aan zee. Iedereen was al vanaf vanmorgen 10 uur uh, van harte welkom en het gaat uh, vanaf uh, tot een uur of 9 door. En uh, u bent natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. Proef de sfeer en natuurlijk ook de vis en maak kennis met de leden van de zeevisvereniging Zandvoort. U hoort het al, er is genoeg te doen vandaag al hier. Dus ik zou zeggen, kom gezellig langs. Dankjewel albert Aan de zee is het helemaal geweldig. Hier in Zandvoort aan de zee. Strandclub 12. Daar moet je zijn vandaag voor. Dag aan de zee. Het ja, moet heel veel activiteiten worden. Het zei al van Albert-Jan. Nou, allemaal gezellige mensen hier. Zo komen wij ook Joop van Nes tegen. Goedemiddag Joop. Ja, altijd gezellig hè. Ja, zeker. <laughs> ja, ja, ja. Daar is hij weer een tijd geleden op de radio geweest. Ja, een week of ja. wat geleden eigenlijk. Toen het seizoen van de Watertoren Sport eindigde. Ben ik ook niet meer in de studio geweest? Nee, dus dan wordt het hoog tijd dat je ons uh, uh, uh, even gaat uh, bijpraten. Want uh, ja, jullie hebben dat programma op elke zondag van 1 tot 5. Dat, weet ik. dat is een andere. Ja? Ja, ja toren Sports op vrijdag van 12 tot 2. Ja. Met Henny uh, Rukert. Henny Rukert, dat, maar die zit dan ook op de zondag. Hè? En dat is ook op de zondag. En dat is in samenwerking met uh, Voetbal in Haarlem. Ja. Het gaat hoofdzakelijk eigenlijk over regionaal voetbal. Klopt. En ook daar kom ik wel eens bij voor het hockey. Ja, het is dan ook op zondag gespeeld en dan neem ik ook vaak de wedstrijden van het voetbal op de zaterdag mee. Uh, terug naar water sport. Uh, even uh, jij uh, bent natuurlijk uh, expert van SV Zandvoort. Nou, is er nou. al wat nieuws uh, te melden in de aanloop naar het uh, ja, nieu nieuwe seizoen? Zeker, ze zijn de afgelopen week zijn ze weer begonnen met trainen en ik heb gehoord dat het behoorlijk zwaar was. <laughs> conditietraining, conditietraining, en een partij voor. Ja. Uh, ik had ook begrepen dat er wat een aantal uh, Ze zijn nu gepromoveerd naar de tweede ja, klasse ja. Dus Adel verplicht ook een beetje Maar het, het voordeel daarvan is, is dat er ook een aantal spelers Weer terug zijn gekomen dan wel bij zijn gekomen Ja, sterker nog, er zijn er nieuwe bijgekomen Die nog nooit in Zandvoort gespeeld hebben Ja En uh, de namen moet je me even te goed houden Ja, dat maakt niet ja, uit Maar in, maakt... in ieder geval, de jongen van Castien is ja. terug En dat is een goede voetballer, hij heeft de derde divisie gespeeld Bij AFC Die kreeg uh, min of meer ruzie met zijn trainer Die is weggegaan En uh, die is blij dat hij hier is Vind het echt, maar zoals het ook gaat, de hele, de hele organisatie rondom dat eerste team is Schelde jongens op dit moment. Ja. De, de, de jongens kunnen voetballen, mogen voetballen. En ze, ze hebben een uitstekende trainercoach. Geweldig. De Tet is echt voor hun de beste. En ik denk dat hij ze binnen een jaar naar, die, uh, naar de eerste klasse kan brengen. Dat vind ik nogal een bouwte uitspraak. Dat durf ik te doen. En, uh, oké, okay, goed. Maar ze, ze, kijk, ze gaan nu weer terug naar een klasse waar ze eigenlijk thuis horen. Bedoel, nee, ze horen hoger thuis. Waar ja, nou, ze goed, jaren in gespeeld hebben, dat, dat, dat is wat da, anders. Dat ze het dat, dat, dat dat, dat vorige seizoen gedegradeerd dat, ja, dat, dat dat dat dat was. Ja. Dat was natuurlijk slechte, slechte PR. Absoluut. Dat ja. sloeg nergens op. Nee, het, het, was, het was wel logisch. Als jij uh, zeven jaar dezelfde trainer hebt, ja. dan werkt dat niet meer. Dan is, is die synergie weg. Uh, uh, uh, Pieter Keur had als achter zijn contract getekend. En toen kwam men er eindelijk achter dat het genoeg was. Het is genoeg geweest. En uh, toen is, hoe uh, heet die, gekomen uit Amsterdam? Tetsonje? Uh, uh, nee, Tetsonje is vorig jaar gekomen. Oh. Die was ja. toen de tijd uh, hulptrainer. En die is uh, nu uh, hoofdtrainer hoofd hoofd geworden. Ja. En samen met bijvoorbeeld een Nuitselberg. <kwijnt> en nog een paar mensen eromheen. Hebben ze echt een heel goed systeem op tafel gezet. De jongens willen graag hier komen voetballen, omdat er gevoetbald wordt. En het zijn allemaal vriendjes van elkaar. Ze kunnen allemaal stuk voor stuk, en ze kunnen elkaar bijna blindelings vinden. Dat is heel belangrijk. Oké, okay, dus de, de, laten we zeggen het verwachtingspatroon is uh, hoog voor ja, dit jaar. Ja, zeker. En uh, vorig jaar hadden we uh, jou bij iedere thuiswedstrijd live in de uitzending. En ik, heb, ik heb, mag me een beetje verheugen dat de mogelijkheid er ook is dat je mee gaat naar ja, uitwedstrijden. dat heb ik altijd gezegd. Zodra we degedeerden heb ik gezegd, ik ga niet meer mee naar buiten in ja. die derde klasse. Als we terugkomen in de tweede klasse wil ik dat weer wel doen. Maar ik ben natuurlijk afhankelijk van vervoer. Ja. En uh, als er geen vervoer is kan ik niet mee. Maar in principe ga ik uh, buiten de deur ook verslag doen. Nou, dat, uh, wij zouden ons daar zeer op verheugen uh, als lokale radio. Ja, Want je bent natuurlijk de stem van uh, SV Zandvoort voor <laughs> ons, om het zo maar eens te zeggen. En daarnaast uh, dus Waterdor Sport, vrijdags van 12 tot 2. Uh, heb je al enig zicht wanneer die uh, uitzendingen weer hervat gaan worden? Het is de bedoeling om dat in september weer te gaan doen, volgens mij. Henny Rukert is nu weg, die ja. is uh, op uh, Sint Maarten. God, wat naar. Ja, die dus is Sint Maarten aan het lopen. <laughs> En uh, ja, die, die, die zondag, uh, dat zal waarschijnlijk weer uh, ook in september, zodra de competitie weer begonnen is, weer ja. uh, beginnen. Want volgens mij wil voetbal in Haarlem ook weer aan meegaan doen. Ja, want het is een prachtig programma op de zondag. Uh, uh, Uitgevarieerd, maar ze varieerd. gaan ook echt naar, naar alle wedstrijden toe. Ze hebben ook reporters buiten uh, die, die bellen. Ik heb zelfs begrepen dat ZFM uh, de, in de studio nu ook uh, Ziggo Sport krijgt en Fox Sport. Oké. Okay. <laughs> dus dan zijn ze helemaal up-to-date. Oké, okay, wanneer gaat het, seizoen, het voetbalseizoen weer beginnen? Ik denk half september. Half september. Exacte datum weet ik niet, maar ik denk half september. Ze nou, uh, ik... dus beginnen natuurlijk weer met, met wedstrijden voor de Haarlem Dagbladclub. Het heet geen Haarlem Dagbladclub meer. Want voetbal in uh, Haarlem heeft het overgenomen. Oké. Okay. Het heet uh, Midwest Cup. Ik reken het goed. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, hey. ga het gaat in ieder geval weer beginnen. Ja. En daarna twee wedstrijden in de voorronde van de, de Nationale Beker. En hey, daar ja. begint de competitie weer. Oké, okay. uh, Joop, hartstikke bedankt je die even. Graag gedaan. Uiteraard. Zeggen, ga lekker genieten van de paling. Dat zal ik zeker doen. Ja, dan <laughs> <laughs> kom ik daar wel weer tegen. Bedankt, Joop. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel, Joop. En staat uh, dadelijk het uh, weerbericht met Lex van der Horen. Hij is uh, vanmiddag aanwezig hier bij de mobiele studio.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 Brand, zorg dat je ontspant en zo over zijn Welkom naar de straat, het zwem over het strand Overal in Nederland Eerst die zomerlaat ja, Op de barbecue staan de te letten, De geur hangt in de lucht, oh zo lekker Kijk, de disco is vaak een grote trekker Maar een strandfeest vind ik persoonlijk vetter Sexy geklede dames Op zoek naar een man met een beetje status Geen verhaaltjes, meteen de daders dus. Schitterend als juwelenplaatjes Lopen ze rond, half blote kont En de jongen weet niet eens meer wat hem overkomt Het is de zomersun, de vibe is hot Zorg dat je bent op de de jasper supporters. Wierdzijlar comigo? Ven à tomar el sol conmigo. Venga, baila conmigo en la playa. Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant en zo hoog is zij. Hoe kom naar de start, stembaat of verrichting het straf? Overal in Nederland is die zomerwaai.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 in de avond gaan we verder, een feest is bij je ziet, Dus Alle papjes en alle mommies, iedereen geniet. Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je omspant, Kan zo over zijn, <lacht> ook naar de straat, stembaard of het strand. Overal in de Hebben wij een mooie studio aan de Tolweg 10A. Maar liever zit ik toch uh, op het strand, uh, Albert-Jan. Uh, Heerlijk oh. zo, hè, vandaag. Anders ik wel. Maar ja. Wat een zomer, hè. En die zonnige muziek erbij. De zomervype, hoor je. Goed. Uh, ja, tijd, is, tijd voor onze uh, eregast. Hij is vanmiddag aanwezig. Lex, goedemiddag. Ze hebben me van stal gehaald. Ja, daar is hij weer. Fijn, ja. fijn dat je erbij bent, uh, ja, Lex. Ja. Normaal gesproken ben je dit weekend nooit op het strand. Nee, maar nu moet ik. Nou, je moet helemaal niks, maar... Nee, je bent meer iemand die door de week naar het strand gaat, Ja, hè? ja, in het is maar veel te druk, joh. kom niet voor de mensen, kom voor de zon. Nou, dat is jou ook aan te zien. Dus je, ja. komt, hier, dus je komt hier vaak. Ja, ik kom hier wel eens, ja. Zo nu en dan. Ja. Maar wat, wat een andere zomer dan andere zomers. Ja, ja. Uh, ja, de, de, de, de schuld is eigenlijk waarom het zo lang... lang staat hij zo goed in microfoon. Als jij je mond er recht voor houdt wel. Goed zo. Ja, maar ik moet ook nog wat lezen zo meteen. Ja, je niet alles tegelijk. Uh, nee, <laughs> geen paniek. We hebben, hebben maandenlang een hoge drukgebied gehad boven Scandinavië. Het is daar ook ontzettend warm geweest. Zo rond de 30, 32 graden in het noorden van Scandinavië. Is ook niet normaal. Maar dat hoge drukgebied, dat wist van geen wijken. En uh, daar hebben wij dus van geprofiteerd. En, de, en, nog, steeds, en nog steeds, want uh, er was een uh, noordelijke stroming en normaal met een noordelijke stroming wordt het koud. Maar die, die, in Scandinavië was het dus warm en dat is het, dus het noorden. En daar kwam de warmte vandaan. Dat is in grote lijnen dus de oorzaak de van de, de lange zomer. En daar profiteren we nog steeds van. En gaat het nou vaker gebeuren zo'n lange zomer? Ja, dat we, Daar hoor je ook bericht over. Ja, de kans is, wordt steeds groter dat het gaat gebeuren. Maar het wil niet zeggen dat we weer, volgend jaar weer zo'n mooie zomer krijgen hoor. Maar dit is dus wel een unicum. En alle records zijn verbroken. Dus om dat nog eens een keertje voor elkaar te krijgen, dat lijkt me erg moeilijk. Ja, die tweede hitgolf moet er toch nog aankomen? Ja, die niet? moet er aankomen. Ja. Dan moet het uh, boven de 30 graden in, uh, in de beeld. Dat is dus een landelijke... Uh, een land, landelijke hittegolf. Hè? Maar Alex, het record landelijke hittegolf is net niet gebroken. Nee. Net niet. Net niet. Het scheelde één dag. Ja, ja. Maar de, de, de, niet. Het moest maar de rest is alle records gebroken. Ja, alle records gebroken. Regionaal zelfs extreem lange hittegolf. Je houdt het wel bij goed, Joop. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar laten we eerst eens even gaan kijken wat er vandaag, morgen en de komende dagen ons te wachten staat. Ja, nou, we hebben dus, vandaag hebben we een zonnige periode. Er staat wat, er is wat uh, sluierbewolking. En uh, aan het eind van de middag dan komt er weer zo'n sluierbewolking aan. Wat we dus aan het eind van de ochtend hebben gehad. Maar het blijft, van, vanmiddag blijft het gewoon zonnig bij een matige noordwestenwind. Ja, die noordwestenwind weer, weer uit het noorden. Ja, dat klinkt, klinkt mij als muziek in de oren. Ja. <laughs> Met een, uh, een maximumtemperatuur vanmiddag van 24 graden. Op dit moment is het 23,5 graad op het strand. En dat wordt gemeten op de Zuilklopp uh, Zandvoort. Uh, de zeewatertemperatuur, daar wil ik ook nog even iets over vertellen. Die is 23 graden. Ik hou de laatste 15 jaar hou ik de zeewatertemperatuur bij, en die 23 graden die heb ik nog nooit gezien in die 15 jaar. Er zijn zelfs dolfijnen in de Noordzee gespot tussen Nederland en Engeland. Klopt. Klopt dat? Ja. Heb jij dat ook gezien? Ja, ik heb het gelezen. Oh, hè? Nee, ik ben er niet geweest, maar ik heb het gelezen. Oh, oké. Okay. Maar uh, die zeewatertemperatuur van 23 graden, dat is toch wel gevaarlijk. Want als de luchttemperatuur onder de 23 graden komt en de wind komt uit het westen... ...ja, dan krijgen we een bakregen. En ja, moeten we die krijgen we hoor, gegarandeerd. Oké. Okay. Kan je een indicatie geven wanneer? Ja, eind van de week. Eind van de week, oké. Okay. Ja, ja, dus is de mogelijkheid en dan gaat de temperatuur naar beneden en dan... Uh, dan kunnen we regen verwachten. Dan gaan we eerst even naar morgen. Hè? Ja. Dan is het zondag. En dan is het meest zonnig. Die sluiverwolking die is verdwenen. En er staat een matige noordelijke wind. En de maximumtemperatuur gaat een graadje naar beneden. Naar 23 graden. Ook nog zeer aangenaam. De, trouwens, de normale temperatuur voor de tijd van het jaar... Ja. Die is 1 à 22 graden in deze tijd van het jaar. Wat oh, dus, dus dat betreft zitten we goed. Ja, zitten we fors boven hoor. Okay. De maandag. Dan heb ik een, uh, een zonnige dag op het programma staan. Bij een zwakke tot matige zuid. Van zuid naar west draaiende wind. Met een temperatuur van, schrik niet, 27 graden. Zo. Wordt weer binnenspelen. Ja, dat wordt binnenspelen. <laughs> en de dinsdag, dan is het ook meest zonnig... En er staat dan een zwakke tot matige van zuid naar west draaiende wind. En een maximumtemperatuur. je bent net geschrokken, nou ik zal ik je nog een keer laten schrikken, 30 graden in Zandvoort. Ook, ja, nee, ik het lijk, is echt zomer gewoon heerlijk. Ook binnen spelen. Ook binnen spelen. En aan het eind van de week dan komt vooral Jan even een regenbuitje. Ja, dan mag ja, ik binnen buiten. Ja, nou, ik ga dus even samenvatten. De eerste dagen is het uh, vrij veel zon en warm. Maar in de tweede helft van de week, dan is het toenemend onstabiel. En, uh, wat heb ik nou weer opgeschreven? Met een, uh, een minder warm. Dan gaan we richting ja. uh, 1, 22 graden. En dat is wel normaal. Maar dan komen we wel onder die, onder die 23 graden van de zeewater komen we terecht. Dus dan is de gevaar op regen is groot. Heerlijk. Je mag vaker komen, Lex. Ja? Ja. Okay. <laughs> Goed. Dat is het dus voor de komende, van dit weekend en komende week. In ieder geval prachtig, prachtig strandweer de komende dagen. En als ik zo naar het strand kijk, dan is het 23 graden op het strand. Maar een heerlijk zeewindje uit het noordoostelijke richtingen, Heerlijk verfrissend. U bent van harte welkom om te komen kijken hier bij Strandtent 12 aan zee. Om, om van, daarvan het zeewindje te genieten. Oké, okay, dankjewel Lex. Geen dank. Voor je komst, uh, fijn je weer te zien. Ja. En uh, doen we nog een keertje over, toch? We doen het nog een keertje Heel over. goed, heel goed. Dankjewel Lex van Horen. Het weer voor de komende dagen. Je hoort het juist bij CFM. De zaterdagmiddag live vanaf het strand. We zeggen goedemiddag en blijf lekker luisteren. Want we hebben heel veel zonnegids. is een dag aan zee en CFM is er de hele dag bij, bij ANC, strandclub nummer 12. Je bent van harte welkom. En als je dan toch richting de boulevard gaat en over de boulevard loopt, kan je ook meteen genieten van de zomermarkt hier op de boulevard in Zandvoort. Dit was hem, de single van Ryan Pers, dus de zomer op je radio met de Dolce Vita. Joop je bent er nog even, want je hebt uh, nieuws over uh, de Blauwe Loper. Ja, we zijn er toch op het strand. Ja. Hè? Dus meteen even die link maken. Ja, de Blauwe Loper is, uh, als het goed is, gisteren aangekomen in Zandvoort. Oké, okay, en was... En, uh, 90 meter. Ja, dat is meer dan dat ze in eerste instantie... Ja, gelukkig waren. wel, want ja. ze zagen ook wel in dat, met name dat heb je de afgelopen weken gezien met die oostenwind is het water echt heel ver weg. Dat heb je niet genoeg aan 70 meter. Dus ze hebben nu 90 meter. En dan hopen ze er wel bij te kunnen komen. Maar hij gaat donderdag gelegd worden. wordt hij officieel geopend. Maandag of dinsdag is er een proefrit. En ik ben er uitgenodigd. Ja, nou, ja, nou ja. dat is een goede uitgenodigd. Echt, erg leuk. En met die jongen uit de Unicum. En ja. iemand in de Roesvoerij die bij Peter Bluis in de flat woont. Dan gaan we hem uittesten. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Hij is in ieder geval in Zandvoort. Ja. Peter heeft het uitgezocht. Het is uniek in Nederland in ieder geval. Dat ja. sowieso. Want we dachten eerst dat er in Schreveningen eentje lag, maar dat is niet waar. Nee, Zandvoort heeft de premier wat dat betreft. En we hopen dat zodra die lopen ligt en de succes dat andere strandtenten... En dan moeten we natuurlijk kijken naar ja, rondpaviljoens, bijvoorbeeld de haven van Zandvoort... ...er ook eentje neer gaan leggen. Maar dat is afwachten. Ja, even voor de luisteraars, Joop. Waar komt die precies te liggen? Hij komt te liggen tussen Ahoy, strandpaviljoen Ahoy en Talassa. En dat die langer is geworden, dat is mede mogelijk gemaakt dat het aantal donaties het streefbedrag in eerste instantie ja. hebben overtroffen. Ja, er waren een paar grote donateurs, sowieso. En uh, ja, iedereen die 50 euro wilde sorten, of 25 euro voor een halve meter, ja. die heeft dat gewoon gekregen. En het was een groot succes. Het is dus een loper van ons allemaal. Ja. Het, het, het was 20.000 euro, dat is eigenlijk niks. En dat zou de gemeente eigenlijk op zichzelf moeten nemen, maar ik ben blij dat iedereen er mee heeft kunnen doen. Ja. En dat het dus een lopen van ons allemaal wordt. Hij is van en voor ons allemaal. Ja. Daar ga, dat, is, dat is meer het motto van ja, deze zeker. lopen. Er is nog de bedoeling of dat gaat lukken. Dat weet ik niet. Om dus een blauwe lopen vanaf het station naar het station te, strand te brengen. Dat zal dan waarschijnlijk wel die, die, die, die, die straat zal blauw gemaakt worden. Ja. Als dat mag van de gemeente. Daar wordt in ieder geval over gesproken. Dat is de bedoeling eigenlijk. Ja, dat die helemaal doorgetrokken wordt. Dat, en het dat... is uh, met name voor de regio, uh, metropoolregio Amsterdam is het heel belangrijk. Want we krijgen 4,5 miljoen mensen hier elk jaar. Als zou er maar 1% zijn die niet op strand kunnen komen vanwege een uh, scootmobiel, een rolstoel. Dan heb je er over 45.000 mensen. Ja. Dat zijn er een paar hoor. Denk erom. Dat zijn is bijna drie keer zoveel als zijn. Ja, dat, dat, ja. dat zeg je, dat heb je keurig uitgerekend. En dat, en, dus dit ding moest er gewoon komen. Ja. Maar goed, het is een, goed voor, een voorbeeld wat uh, goed uh, ja. vervolg ja. verdient eigenlijk. Ja, donderdag wordt hij geopend in ieder geval. Nee, hoe laat? Weet ik niet precies. Ik dacht 1 uur, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval zijn de grote uh, media in, in Nederland uitgenodigd. Ja. Uh, dus wij ook. Maar ook Hart hard voor <laughs> Nederland bijvoorbeeld en dat ja. soort dingen. Uh, noord Nieuws, noem maar op is uitgenodigd of ze komen is een tweede maar ik denk wel want het is uniek in Nederland. Ja. Goed. Bedankt voor deze update. Uh, graag gedaan. Joop, uiteraard heel veel plezier op jullie juistvinding. Ik wens je maandag, maandag sterkte met, met, met ja, proefrijden om het zo maar eens te zeggen. Bedankt ja. voor je komst. Ja. Graag gedaan. Hoi. Top. Dankjewel. Joop Fris. Goed strandnieuws over de blauwe loper. Ja, we zitten bij uh, AC strandtent uh, nummer 12. Kom gezellig radio kijken.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 Tussen 7 en 9, dan hoor je de 40 beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown bij CFM. En ook deze single van sets en de middel staat zeker genoteerd in dit lijst. Dus gewoon vanavond gaan luisteren tussen 7 en 9 na de live uitzending hier op het strand bij AC Strandclub nummer 12. Albert-Jan. Ja, we hadden natuurlijk afgelopen maandag, dinsdag en woensdag Pride at the Beach... En als ik links uit de ooghoek kijk, dan zie ik ze nu in Amsterdam rondvaren. Want daar zijn natuurlijk de Channel Parade aan de gang. Dus we hebben wat dat betreft best wel een gevarieerde week achter de rug. Maar er zijn toch een paar dingetjes die ik nog even in Zandvoorts nieuws in het kort niet wil onthouden. Want de politie hield namelijk afgelopen maandagavond een 42-jarige man uit Zandvoort aan. Op verdenking van mishandeling van een 44-jarige man uit Zandvoort. Het slachtoffer liep rond half twaalf s avonds over de Vlemingstraat toen er een conflict ontstond met zijn dorpsgenoot. Dit liep op een gegeven moment uit de hand toen de man het slachtoffer ter lijf ging met een ijzeren voorwerp. De zandvoorter probeerde zich nog te verweren, maar hij kon niet tegen zijn belager op. Ondertussen werd de politie gealarmeerd die ter plaatse de verdachte kon aanhouden en overbrengen naar het politiebureau. Wat de aanleiding van het conflict was, dat vertelt het verhaal niet. En dat is onduidelijk en de politie heeft de zaak uiteraard in onderzoek. Maar wat ik, wat ik persoonlijk het meest opvallende vond, uh, afgelopen week, de watertoren is gekraakt. Ja, ze waren vanmorgen... Uh, wat een verhaal hè? De jongens waren vanmorgen te gast tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort. Want uh, ik vind het een uh, ludieke actie, persoonlijk moet ik zeggen. Wanhopige woningzoekenden en andere krakers hebben hun intrek genomen in de watertoren in Zandvoort. Zij kraken uh, het beeldbepalende pand uit onvrede met de jarenlange leegstand. En dit meldt onze mediapartner NH Nieuws. Vorige week werd nog eens duidelijk dat de ontwikkeling van de blikvanger van het dorp weer lange tijd op zich uh, zal laten wachten. Krakersgroep Het Zeepaardje, heel toepasselijk, heeft inmiddels de politie en de eigenaar op bezoek gehad. Het is in handen van justitie en de eigenaar wat er nu gaat gebeuren. De krakers willen het pad opknappen en, en geven aan weer weg te gaan. als er iets nieuws mee gaat gebeuren. Ze hadden, het, ze hadden geen dak meer boven hun hoofd en moeten vele jaren wachten op hun sociale huurwoning. Op termijn willen ze de Zandvoorters graag rondleiden in hun tijdelijke woning. En tot slot. Hangplek voor jongeren verplaatst. De hangplek voor jongeren die een tweetal jaren geleden langs het fietspad achter de begraafplaats was ge gemaakt, is deze week verhuisd. De jongeren zaten achter de hoog opgeworpen aardenwal en dus volledig uit het zicht. Als we niet achter de geranium zaten. Nee, dat nog niet. Okay. De hangplek bestaande uit een betonnen plateau met daarop een open gezaagde container en een bankje ervoor, is een vijftigtal meters richting de spoorlijn verplaatst, net voor het pompstation. De kuil die daar ontstond na het vervangen van een deel van de riolering is daarvoor dichtgegooid. De jongeren kunnen nu weer volledig in het uh, zicht uh, chillen. Of ze dat nou leuk vinden of niet? Ja, dat is de vraag. Dankjewel Albert-Jan het Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Pride at the Beach je had het erover. Van uh, maandag tot en met uh, woensdag was dat uh, hier in Zandvoort. En wat was er uh, maandagavond een uh, feest op het uh, Raadhuisplein. Met ook een optreden van deze dame, Belle Perez. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano en la cara dazo. Y de improviso el viento rápido me lleva.